8 uur Eva de Jong met het NOS journaal.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 wonden in ambulances en ziekenhuizen gelinst. Zo'n 800.000 mensen zijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek... op de vlucht geslagen voor het geweld.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 Marathonschaatser Sjoerd Huisman is overleden. Hij kreeg, kreeg afgelopen nacht een hartstilstand. In Tialf in Hierenvenis is zojuist een minuut stilte gehouden voor de schaatser. Sjoerd Huisman was 27 jaar. Het weer. Aan de kust staat een harde tot stormachtige wind. Kracht 7 tot 8 met op de wadden soms zware windstoten. Verder valt er soms regen of motregen. Komen de komende nacht wordt het droog met minima rond 4 graden. Nou, de dag begint droog met geregeld zon. Het wordt 6 tot 8 graden. Maar in de namiddag en avond gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan geen files, maar er is wel nieuws van het spoor. Tussen Uitgeest en Alkmaar rijden namelijk geen treinen door een aanrijding. De vertraging is daar langer dan een uur. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Wij zijn Promovendum.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 Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de NL altijd? Uh, nee, nou, er zijn twee dingen Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. het van Brakel. Goedenavond. In deze tijd waarin het jaar niet meer in dagen telt, maar nog slechts in uren, kijk twee dingen van Max terug op 2013. Met mensen voor wie het een bijzonder jaar was. Een jaar dat zich niet als een uh, kabbelende rivier naar zee bewoog. T. Lauw, goedenavond. Goedenavond. Welkom, hoe is het met je? Ja, best goed hoor. Ja? Ja, eigenlijk wel. Maar je bent ziek, hè? Uh, ja, misschien niet meer, maar dat hoor ik over een paar weken. T. Lauw, zult u zeggen, zanger, gitarist, theatermaker, schrijver... en uh, u kent hem natuurlijk van De Scene en van Blauw... Dat kennen we allemaal natuurlijk. Ja, ik ook. Van binnen en van buiten. Ja. Zou je dit volume kunnen opbrengen nu? Uh, ja, maar, maar niet, uh, uh, niet twee uur lang uh, nog. Nee. Maar dat verwacht ik wel. Dat is ja. trouwens ook voorspeld hoor, dat dat wel kan. Ja, want wat mankeert je? Uh, ik ben, uh, eind juli, uh, begin augustus, eigenlijk precies op de grens van de maan is uh, keelkanker geconstateerd. Uh, in het antonië van Leuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam en ik ben daarna meteen op de trein uh, gezet uh, die naar genezing moet leiden. Ja. Wat hoe ontdekte uh... je het? Hoe ontdekte je er is iets uh, niet goed? Uh, ik had uh, keelpijn en ik kreeg een antibiotica-kuurtje. En dat had moeten helpen, maar dat hielp niet. En uh, dat was in de vakantietijd. En ik belandde bij een um, invalarts, een hele jonge jongen. Uh, die vertrouwde dat niet. Die heeft me meteen doorgestuurd om een echo te laten maken. En de man die de echo maakte, die vertrouwde het ook niet. Die heeft me doorgestuurd naar het uh, OLVG in Amsterdam. waar ik ook weer bij een hele jonge KNO-arts belandde. Die zei, je moet dat... Uh, je moet, moet even punctie gedaan worden, je moet laten nakijken. En Hij zei, hij zei van, we gaan naar het AV, van Leeuwen, AVL, Antonie ja. van Leeuwenhoek, AVL, zeg ik inmiddels. Want dan heb je binnen een dag uitslag en uh, inderdaad, er, uh, ik heb die foto gezien. Uh, Wat zie je op zo'n foto? dan? Ja, je ziet gewoon, er wordt aangewezen en het, je ziet zo je strothoofd. En er zat een soort grijze vlek en dat is de tumor. Ja. Dus je zit eigenlijk gewoon naar uh, het beest te kijken, want je kan gaan opeten als je niets doet. Ja. ja, wat denk je dan op zo'n moment? Ja, ik, ik had het wel een beetje verwacht op het moment dat ik de blik in de ogen van die uh, jonge Karen Owart zag. Toen hij zo, uh, met zo'n slangetje in je neus keek, het dan. Maar ja, ik zag dat hij iets zag wat hem, wat hem niet beviel. Dus eigenlijk kreeg ik te horen wat ik wel verwacht had. Ja, en hoe reageer je dan? Uh, maar je hebt niet zoveel tijd om te reageren. Omdat uh, ze, ze zijn er enorm door zijn. Dus je krijgt meteen te horen wat de behandeling gaat worden. Het zou in mijn geval uh, drie chemo's zijn en uh, 35 bestralingen. Hmm. En uh, er worden een mededeling gedaan zoals uh, Schrapje Agenda, maar voor uh, minstens een half jaar. Ja. Ehm, um, nou ja, dat is slecht nieuws, inderdaad. Ja. Uh, maar ik was nog niet bij de auto, uh, eigenlijk. Of het maakt ook een soort vechtlust uh, bij me is los. Is dat zo? Want je zou ook boos kunnen worden, of laten we zeggen, in paniek kunnen raken. Dat je denkt van ja. ja boos, boos, ja, paniek niet. Uh, en, en boos, uh, ja, dat is natuurlijk zinloos. Uh, dat heeft geen enkel. Uh, nee, dat is, maar dat, goed, dat is rationeel. Ja. Ja, maar goed, ik, ben, ja. ik heb daar rationeel op gereageerd. Ja. en Ook wel met de overtuiging dat ik eruit zou komen. Die heb ik nog steeds. Hoewel in, in januari heb ik nog twee scans uh, waaruit moet blijken dat of echt alles weg is. Ja. Um, en zo niet, dan, ja, dan zie ik het allemaal weer. Ja. Uh, maar inderdaad, ik heb wel van meer mensen te horen gekregen die me belden of mailden. Jij reageert wel erg laconiek op. Ja. Maar, ja, ik zie niet zo goed hoe je er anders op. Uh, Boos is, vind ik sowieso. Uh... Nou, nou, je zou er ook, laten we zeggen, uh, misschien wel geestelijk en fysiek baat bij kunnen hebben. dat je zo doortastend daarop reageert. Ja, ik denk het wel, want ik denk dat ik daardoor inderdaad het. Uh, want ik had heb, is een hele zware behandeling. en die heb ik eigenlijk heel goed doorstaan. Ja. En ja, ik denk dat zo'n. De, de juiste attitude wel helpt. Ja, je hebt wel een mooie donkere bas. Ja, die had ik daarvoor ook al. Ja, maar ja. He, ik bedoel, die is in dit jaar dus blijkbaar niet zodanig aangetast. Nee, nee, dat was ook al gezegd. Ze hadden gezegd dat er van alles aangetast zou kunnen worden, blijvend. Maar mijn stem, dat uh, leek ze gek genoeg uh, onwaarschijnlijk. Ja. Want je zei net... Ja. Dat was wel mijn eerste vraag natuurlijk. Van, uh, ik ben zanger, uh, dus uh, wat voor gevolgen heeft dat voor ja. mijn stem. Maar dat... Vandaar het zal misschien wel iets veranderen. Wat in mijn geval niet zo'n enorm probleem zou zijn. Omdat ik, ik ben niet een opera of een musicalzanger. Uh, dus uh, als het een klein beetje verandert, dan is dat in mijn geval ja. helemaal niet maar zo erg. Maar ook omdat je dan heel erg misschien wel je stembanden forceert. Of moet forceren om dat, dat geluid weer te kunnen produceren? Nee, dat kost nee. me geen enkele moeite. Mooi. Zeg maar, dan, dan hoor je dat, uh, agenda gaat dus leeg voor een half jaar. Ja. Helemaal niet meer opgetreden na die mededeling? Ik had gelukkig een sabbatical gepland. Uh, en uiteindelijk, ik had nog wel wat optredens. Uh, in, uh, dat waren festivals in België met, met de scene, uh, met mijn band. Uh, we hebben die festivalorganisaties uh, uh, wel laten weten... dat er misschien sprake van zou zijn dat ik er, uh, dat ik, dat ik er eentje, eentje of twee moest afzeggen. Uh, want je weet niet wat er gebeurt. Uh, maar uiteindelijk. Uh, uh, ja, heb ik, ik heb één optreden moeten afzeggen. op de uitmarkt. waar ik uh, een nummer van Ramsey Shaffi zou doen. En dat ging niet, oh ja, dat ging niet omdat de eerste chemo. Die, uh, ging helemaal fout. Uh, waardoor ik uh, aan een doorspoelinfuus moest... Uh, en dan kon ik niet echt mee op het podium op de uitmarkt gaan staan. Ik <laughs> begrijp wat ik bedoel. Ja, dat zeker, ja, dat begrijp ik. Maar als zingen je lust aan je leven is, dan, dan verandert er veel op zo'n moment. Zingen is niet echt mijn lust van nee? mijn leven. Nee, nee ik ben een ik zou zanger. bijna zeggen, vanaf 79 is het je core business. Het is wel mijn core business, maar nee, mijn core business is eigenlijk het schrijven van wat ja. ik ga zingen. Althans, zo zie ik het zelf. Ik ben niet een, uh, ik ben niet een geboren zanger. Ik ben, ook, ik ben niet iemand die houdt van zingen. Maar je doet het omdat je de tekst hebt geschreven. Uh, en ja, omdat ik in het verleden uh, ja, nooit in het reine kon komen ja. met hoe anderen ze uitvoerden. Ja, ja, ik wil niet flauw doen, maar omdat je net zei... ja, ik vraag wel uh, mijn stem hè, aan die arts, hou ik die? Want dat is natuurlijk toch... Ja, ook... ja, maar op dat moment ging de gedachte ook al van... als hij zegt nee, dan moet ik gaan nadenken over wie dan kan gaan zingen. oh zo. Dus je zou ook al een uitwijk hebben gehad, als het ware? op zo Daar zou, van... zou ik dan naar hebben moeten gaan zoeken. Ja, wat wel ja. vervelend is, is dat ik dan uh, de songs die ik schrijf... niet zelf kan zingen, ook niet nee. als ik ze aan het schrijven ben, maar... Ja, maar ik hoefde me daar dus geen zorgen over te maken. Nee, maar dan kom je wel dus... Je zegt een paar keer, ja, een jonge arts, een jonge arts, een jonge arts. Is het, is het jong volk daar, dat Antonie van Leeuwen? Nee, dat was uiteindelijk de, de, de hoofdhalschirurg. was gewoon een hele ervaren een prof. Er ja. werken daar, ik geloof, drie professoren op die afdeling. En dat was een hele ervaren... Uh, ervaren man. Maar dat antwoord van Leeuwen kan ik wel zeggen, ik vind het echt fantastisch. Dus als uh, uh, luisteraars die dit krijgen, kan ik echt aanraden om direct daarheen te gaan. Uh, daar wordt maar met één ziekte gedeeld in dat ziekenhuis. En mensen die daar werken, die uh, zijn uh, A. heel erg goed. En B. Uh, eigenlijk zonder uitzondering enorm toegewijd. Ja. Fij Hoeveel chemokuren uh, moest je doorstaan? Dan? Nou, de eerste ging mis. Uh, die tastte manieren te hard aan. Dus toen, heb ik er, uh, toen zijn ze overgeschakeld op iets lichter. En daar heb ik er, uh, ik geloof, vijf van gehad. Ja. En dan, dan zit je dus uh, in no time in, in een uh, medische molen. Ja. Die, die, die tot, tot nu toe doordendert. Uh, ja, nu iets minder ja. intensief. Maar uh, die bestralingen, dat is vijf dagen per week. Ja. Ja. En daar ben je ook beroerd van natuurlijk. Uh, die bestralingen wel. Die chemo's heb ik geen enkele last van gehad. Die ja. bestralingen, daar kreeg ik op een gegeven moment wel veel neveneffecten van. Maar dat heeft te maken met uh, uh, dat het keelkanker is. Ja. En in januari ga je dus horen... Uh, hoe, hoe de stand van zaken is, ja. hoe, hoe het met, met de kuren is gegaan en de bestralingen. Ja, nou, ze ja. weet al dat het, de dat het tumor in mijn, in mijn strot dat die weg is. Maar er zat ook nog iets in een lymfeklier. Ja. En dat hoor ik dan. Die kunnen ze namelijk niet met het blote oog zien. Dat moet met een scan. Dus het blijft wel spannend. Het blijft wel spannend, ja. ja. Levert het behalve uh, toch ook verdriet, neem ik aan, en uh, ellende? Want het is, het is erg als je zo'n constatering krijgt. Levert het ook nog iets positiefs op? Ja, absoluut. Ik heb van mij van mezelf voorgehouden... Dat er, een, uh, dat er ook een positieve kant aan uh, moest zitten. Uh, creatief merk ik dat nu al. Is dat zeker zo, omdat je een, uh, gedwongen wordt uh, naar het leven te kijken... met een uh, toch wat ander perspectief dan daarvoor. Uh, kun je dat perspectief schetsen in zinnen? Is uh, dat ja, in woorden? Tevaltig? Je kijkt de dood in de ogen. Ja. En dat gebeurt van tijd tot tijd. Uh, dus, dat, uh, dus je gaat ook wat nederiger naar de dingen kijken. Uh, de, de blik op de mensheid verandert hier en daar. Want ik heb een aantal bijzondere wonderlijke reacties. Nou, uh, in, welk opzicht, opzicht? in welk opzicht? Oh, nou, uh, Twee ervan waar ik zat op een terras. Uh, het was een mooi weer nog in augustus. En er komt echt iemand die ik amper ken uh, naast me zitten. En zegt van god ben je nou niet bang om dood te gaan. Zo vanuit het niets. Ook zonder even te zeggen hallo. Dus ik zei nou nee. Ja ik heb het ook. <coughs> en uh, ja ik ben wel bang om dood te gaan hoor. Ik zei ja ik ben niet bang om dood te gaan. Ja nou zegt ze, ik heb een vriendin. Die, en die heeft het ook. Oh, ja. En. Uh, en uh, nou die zei ook ik ben niet bang om dood te gaan. Maar die is wel mooi dood gegaan. En zit ik op zo'n gesprek te wachten. Nee, dus ik ben nee. opgestaan van een dag. Ja. En een ander was wat ik een paar keer heb meegemaakt, omdat ik die festival's had afgezegd, uh, is het eerst in België in een paar kranten gekomen en vervolgens ook in de Telegraaf. Uh, en uh, vervolgens uh, uh, werd ik ook platgebeld door media waar ik normaal gesproken nooit mee te maken heb, zoals uh, RTL Boulevard en SBS mm -hmm. Show News. Uh, <kijen> dat heeft één hele dag geduurd. Uh, elke drie minuten ging echt de telefoon of Ik niet wilde voor de camera ja. komen. En, en opeens hield dat uh, van het ene moment op het andere uh, op. Daar begrepen wij niets van. Tot bleek dat, dat, uh, dat uh, uh, uh, Johan Friesel was overleden. Dus, uh, oh, dus ja. uh, wij ja. hebben hem uh, hartelijk bedankt om, voor die timing. Ja. Nou ja, maar heeft het wel je vechtlust aangescherpt, deze ziekte? Ja, ja? ja ik ben... Uh, ja. En ik ben ook wel echt vast besloten dat 2014 mijn jaar wordt. Ja, nou Daar kunnen we het dadelijk uitgebreid over, over ja. praten. Maar ik ben nog wel even benieuwd, kost dit, dit praten je moeite? Uh, nee, wat moeite kost, is een beetje de droge lucht hier in de studio. Ja. Maar verder niet eigenlijk. Maar nee, ik heb nee. water genoeg. Ja, dus dat dat genoeg, uh, genoeg water. Uh, Heeft het een fysieke aanslag op je gepleegd? Ja, tijdens de bestalingen was ik uh, zo moe dat ik 14, 15 uur per dag sliep. En dat uh, dingen als een Europa Cup wedstrijd werden uitjes. Of The Voice of Holland, wekelijks. Ja. Uh, verder kwam ik, uh, ik, ik schreef wel, ik, ik speelde wel. Maar het ging niet langer dan uh, ongeveer een uur. Per dag namens het op. Ja. En uh, toen het klaar was, uh, ben ik onderzocht. en werd geconstateerd dat ik ongeveer 20% van mijn energie nog over had. Ja, dat moet je allemaal weer terugvinden. Dat moet ik terugvinden, ja. Dat gebeurt nu door allemaal dingen te doen waar ik op zich een bloedhekel heb. Zoals zitten op fietsen en. Uh, gewicht heffen en uh, dat soort zaken. Taylor, over de muziek, zo dadelijk. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Het govert van Braco. Twee dingen. En doorgaans met Margreet Rijntjes en Alice de Bruin. Even voor uw spoorboekje. Op 1 januari verandert er heel veel op Radio 1. Het programma Twee Dingen blijft, dat is het goede nieuws. Maar het schuift op naar half negen s'avonds tot negen uur. Dus dat u niet denkt om acht uur, Hé, wat is Els gebleven? Die komt gewoon om half negen. Thee Lau uh, is de gast. De, de muzikant, zou ik zeggen. De theatermaker, de schrijver. Uh, we hebben afgesproken je en jij te zeggen. Dat ja. praat, praat wat makkelijker. Wat doen ze ook in het wel... en zo? Uh, de meeste niet, maar uh, meestal vraag ik het wel. Sommigen doen het wel. En, maar heel vaak is het zo dat als het over, nergens over gaat... dan uh, word ik getutoeëerd. Maar als het opeens wel ergens over gaat, dan is, ben ik... Mm, dan moet je opleggen, Ja, Dan, dat, dan dat, moet ik inderdaad uh, wat ja. meer op het puntje van mijn stoel gaan zitten. Tee, verandert muziek met de leeftijd? Nou ja, het, het, het, als het goed is, wordt het beter. Uh, de, de, de eagerness van mij speelt als je juist ja, al begin twintig bent... En vooral waarmee je speelt wanneer je het, uh, ja, het wilt gaan maken, uh, die gaat weg. Vanaf, eigenlijk vanaf het moment dat je het hebt gemaakt, wat het ook mogen inhouden, dan wordt dat minder. Maar ik probeer voornamelijk alleen maar beter te worden. En ja. uh, ik ben nu een, wel een veel betere speler, maar ook schrijver dan ik, uh, dan ik was toen ik zo tegen de dertig was. Heb je in die ziekteperiode ook geschreven? Ben ja. je ben bezig nu? Is dat ook ja, iets? Ja, ik ben al vier je... jaar met een boek bezig. En ja, dat, dat weet ik. Dit maar jaar, uit. Dan, ja. Maar ik was ook wel benieuwd. Kijk, dat, uh, sinds juli, sinds die ontdekking van die tumor op je, uh, je keel, uh, heb je daarna nog wat opgeschreven, waar je van denkt: nou, dat is ook wel weer doorleefd voor, voor straks uh, op de gitaar en, uh, en, en met zang. Uh, nou, niet zozeer tijdens, maar dat ben ik nu aan het doen, ja. omdat tijdens inderdaad heb je niet voldoende energie om. Uh, uh, Want ik zei, ik ben een boek aan het schrijven, dat moest herschreven worden. En dat gaat wel als je zo ziek bent. Maar om echt dingen te verzinnen, vond ik wel heel moeilijk. Ik ben gewoon te moe hoor. Ja. Ja, je hebt je, ook je geestelijke energie natuurlijk ook voor andere zaken nodig. Waar gaat dat boek over? Dat boek dat, uh, dat gaat over een. Uh, een, uh, een striptekenaar die wel erg op mij lijkt. maar uh, en, uh, Wat we ook gemeen hebben is dat we allebei uit Bergen-Noord-Holland uh, komen... en daar opgegroeid zijn in de roerige jaren uh, 60 en Pardon, 70. Pardon, gebeurde daar iets in Bergen-Noord-Holland? Uh, ja, nogal. Maar de, nou, <laughs> <laughs> ja, de luisteraars zien jou, je hoort je lachen... maar je kijkt er ook bij van, nou je zou het moeten weten. Ja, is dat uh, zo? Ja, nou, dat, dat gebeurde huh? wel heel veel. Dat ja, het, ja. ja en Dat staat dus allemaal in het boek, dus dat ga ik nu niet vertellen. Bijvoorbeeld de blik waarmee ik nu het boek zit te lezen... dat ik absoluut wil dat het een bestseller wordt. en Bij de vier voorafgaande boeken had ik dat minder. maar als het maar goed wordt, dan vind ik het verder wel uh, vind ik het ja. beste. Er zijn uh, over het algemeen heel goed gereciseerd. Maar er zijn er nooit meer dan 3.500, 4.000 van. Nee, maar waarom moet het nu een bestseller worden? Ja, dat wil Behalve ik dat graag. het leuk verdient misschien. Maar, en dan denk je denkt van, nou het komt onder een groot publiek. Uh, ja, ik, wil, ik ben, ben weer van plan om. Een oude ambitie die heb ik weer leven ingeblazen. dat is om te kijken of ik iets kan maken. wat en heel goed en heel commercieel is. Ja. Dat is eigenlijk het moeilijkste wat er is. Dingen heel, iets heel goeds maken, dat is moeilijk, maar. Dat het ook commercieel is. Ja. erg goed. Dat, uh, Zou het vooral... dus dat liedje net blauw bijvoorbeeld. Ja. Dat, is voor, dat was en heel goed en commercieel. En wat was daar heel goed aan? Wat vond jij heel goed aan dat liedje? Uh, uh, uh, uh, de vondst van het woord blauw, om dat op die manier te gebruiken, dat vond ik heel goed. En de uh, coupletten teksten, die zijn heel goed. En uh, dan de, uh, het idee wat ik toen had. Uh, uh, om van het refrein een soort kinderliedje uh, te ja, maken. Dat heeft heel goed gewerkt. Ja, ja. Maar zit je daar dan ook heel lang aan, uh, aan, aan, te, aan te peuteren? Aan die teksten, aan te schaven? Ja, ja ik zit, aan teksten zit ik vaak uh, weken, zo niet ja. maanden, te schaven. Ja. ja, dan moet je wel uitkijken dat je niet. Uh... Dat je niet nee, doodschaaft. Nee, nou ja, precies, dat je niet door de bodem schaaft Als je ja. het natuurlijk hout uh, uit zit te butsen. Ja. ja. En je wilt het mooier en mooier krijgen. Nee, ik, ben de... daar, ik ben daar wel eens in doorgeschoten. Ja. Ja? Dat het, ja, dat het meer gezongen poëzie werd. En dat, dat is voor een dat niet echt goed. Nee. Wat vind jij echt mooi? Uh, behalve eigen werk waarvan je zegt. Nou, weet je, daaraan hoor je dit is kwalitatief fantastisch. Of, of moet je dan uh, het Nederlands even laten voor wat het is? Dan moet je misschien naar, naar, naar, naar oude stones kijken. Weet ik veel. Oude, oude Stones. Uh, vind ik tekst wel niet zo ja. heel goed, maar muzikaal wel ja. heel erg goed. Uh, en, en met oude artiesten. Ja, Bob Dylan uiteraard. Uh, ja. Maar iets minder oud, uh, Nick Gave vind ik een hele goede artiest. Uh, um, ja, in, in uh, Nederland, ik ben een fan van uh, Daniel Lohues, uh, oh ja. Ook van zijn teksten. Um, en uh, ja. Ja. Hebben ze jou nooit gevraagd om uh, in, in juries van uh, Holland, Quad Talent en dat soort dingen... Ik bedoel, uh, met uh, deze kennis en ervaring uh, en kunde... Uh, nee, oh. wel voor de grote prijs van Nederland ben ik wel vaak gevraagd. Maar ik heb dat altijd uh, uh, afgewimpeld om uh, uh, niet in een situatie te komen... Uh, dat ik moet kiezen tussen bijvoorbeeld een reggae act en een rock act... en dat ik dan voor de rock act kies... Omdat oh, ik, alleen maar, dat je omdat dat leuk en fijn ja, vindt. Ja, ja, ja. Omdat ik niet zo dol ben op reggae. Ja. En uh, ik heb niks tegen mensen die dat doen, maar ja. voor mij is dat niks. Maar zie je er wel talent bij? Ik vind bij de Voice of Holland dit jaar, dat was dus een van die uitjes die ik net beschreven, ja, naar huis te kijken. Ze ja, ja. dus heb ik allemaal gezien. Uh, vrijwel allemaal heb ik die gezien. En uh, dat niveau is wel, uh, wel heel hoog. Zo, van, de, van de vier, vijf beste. Uh, daar verwacht ik ook wel echt wel van dat daar uh, uh, iets bij zit... wat wel echt ook een... Uh, uh, ja, wat, wat uh, ver gaat komen. Ja, want je, wat je vraagt je af, uh, beklijft het, hè? Uh, zijn dit sterretjes die uh, ster kunnen worden? Die winnares van dit jaar, die komen nog ster worden, ja. ja. En uh, overigens de nummer drie, denk ik, uh, ook wel. Ja, dus daar zitten blijvertjes bij. En uh, het is een oude wet met dat soort wedstrijden, Dat uh, de nummer één haalt het vaak uiteindelijk niet, maar het zijn altijd de nummers 2 en 3. Ja. Uh, want ik ben natuurlijk mijn loopbaan begonnen bij Nederlands Hoop... Uh, die uh, twee jaar daarvoor geloof ik uh, mee hadden gedaan aan het Festival En we daar de derde ook waren. De Freek en Bron, natuurlijk. Ja. Ja. Oh, ja. En uh, die waren het derde geworden en de act die eerste is geworden... hebben we ook nog wel wat van gehoord, maar ik weet niet eens meer wie het is. Ik dacht, het was of Ivo de Wijs of uh, Donkey Shocking, maar... Ja, ja. Je hebt het nog niet zo ver geschopt als zij. Zeg, de doelgroep... Dat, de, uh, ja, dat de doelgroep? Is, nee, de, nee, er is, de, de doelgroep uh, van, bij de top 2000 is onderzoek uh, gedaan. Die is nu aan de gang aan die top 2000. Er staan rijen mensen gewoon overdag voor de deur... om naar radio te komen kijken. Hè, wanneer, is Ik heb het, wordt, het uh, net het gezien. Ja. Maar daar kwam uit dat jongeren van nu houden van muziek van de ouders. Ja. Hoe zou dat komen? Um, Je hebt zelf een zoon, hè? Ja, ik heb twee zoons, uh, waarvan de jongste hier is. En ja. die luistert ook heel veel naar uh, uh, oude muziek. Uh, ja, ik, uh, ik denk dat dat komt omdat er uh, uh, met name in de jaren 60 en begin jaren 70 was er gewoon echt veel meer avontuur in de, in de muziek. Het is nu uh, toch uh, erg geïndustrialiseerd. En uh, wat ik zelf dan vind, is dat het veel te veel op het uiterlijk is inmiddels. Ik, heb, ik vond ja. toen videoclips kwamen, vond ik wel heel leuk. En er waren hele inventieve dingen bij. Maar ik heb naar de uitreiking van de MTV Awards gekeken. En dat is echt alleen maar uiterlijk op ja. een paar acts na, waar het dan nog om de muziek gaat. En ja, dat vind ik wel wonderlijk voor een zender die eigenlijk music television heet. Ja. Maar ja, wat is avontuur in muziek? Nou ja, in, in, in de jaren zestig was dat bijvoorbeeld... het gebruik van exotische George Harrison... die opeens met de Citar aankwam. Uh, de eerste synthesizers. Uh, Stevie Wonder had... Uh, ik heb vorige week die ik soms in de Key of Life integraal gespeeld. En daar waren allemaal geluiden op te horen ja, ja. die hier nieuw waren. De Beatles uh, Ja, sowieso. we kregen die psychedelische muziek ook. Hè? Ja. Uh, ja, ook. Daar heb ook. ik het nooit zo enorm nee. op gehad. Ja, bepaalde nummers wel. Maar het, het is nu erg. Uh, uh, ja, de, de meest opwindende muziek van de laatste decennia vind ik eigenlijk de hip-hop. Ja, ja want je vraagt je ja, af: kun je nog wielen uitvinden die, die er al niet zijn? Nee, nou, ja, hip-hop is een ja. bewijs omdat dat dat ja. kan. Ja. Dus het zijn vaak men mengvormen, die, uh, maar dan als je ja. de, de juiste ingrediënten pakt, heb je een spannend nieuw gerecht. En wat zegt jouw zoon van jouw muziek en van jouw teksten? Ja, oh, nee, <laughs> ik had hem nee, zelf nee, vragen. Nee, maar hij nee, zit achter nee, het geluid. Nee. Maar jullie hebben het daar vast over. Ja, ja, nee, ja, ja. ja, zegt ja die maar, paard. We hebben het daar wel over. Nou ja, het een, soms vindt hij het goed en soms vindt hij ja. het niet goed. En uh, ik vind het ook wel, uh, wel leuk om te horen. Maar dan moet je wel bij aantekenen dat, zeg maar, uh, <coughs> zijn leeftijdsgroep. Je had het net over doelgroepen. Dat is voor mij een. Uh, uh, dat zou puur toeval zijn als hij nog eens naar een nummer van mij het zou ouders, luisteren. Hoe oud is hij die hier nu is? Hij is 19. Ah oh, ja, ja, ja. ja, ja. Want de, uh, ze hebben de reguliere kanalen waarvan ik overigens blij ben... dat die ook minder belangrijk begint te worden... en dan heb ik het over Radio 2 en 3... Uh, daar heb, heb ik ook niet veel meer te zoeken eigenlijk hoor. Uh, dus uh, als ik bijvoorbeeld zo'n doelgroep zou moeten bereiken... dan moet het echt via het internet... Ja. of voor nieuwe digitale stations, of uh, weet ik wat. Ja. Je zei net, uh, ik, ik, schrijf, ik schrijf, ga een bestseller schrijven, hoop ik, een ja. bestseller. 2014 moet het boek uitkomen, een roman, maar je wilt toch ook wel weer, neem ik aan, de theaters in? Nou, ik ben ook bezig met het schrijven van een theaterprogramma. En dat, wordt, uh, dat komt uh, in 2015... Want promotioneel is dat ik hier zit, eigenlijk voorkomen waar waardeloos. Ja, dit is Maar ik vind, het, toch, maar nee, ik vind nee. het gewoon leuk. Uh, 2015 uh, komt uh, het theaterprogramma. Dat begint in, uh, in België. Uh, waarom zoals... begint het in België? Uh, ja, ik, ben, ik heb in België een wat, wat, wat hogere status uh, nog oh, dan ja? in Nederland. Ja. Ja. Dus... Uh, en, ja, nou ja, en bovendien ze, hebben ze in België gevraagd of ik weer een programma ja. wil maken. En, en in, uh, in Nederland nog niet. Uh, maar uh, hoe, hoe dan ook, ik begin in België. Dat wordt met uh, toetsen. En waarschijnlijk niet met een vleugel, maar met alleen maar keyboards. Uh, laptop uh, en een strijkkwartet. Uh, en ik zelf op gitaar. En ik ben daar nu een ding voor aan het schrijven. Wat eigenlijk één langgerekte song wordt op één beat. Dus wat dat betreft ook wel best modern. Uh, van een uh, minuut of 40, 45. En dat wordt de uh, eerste helft. Uh, en naar het zich nu laat aanzien, wordt dat een soort poëtisch verslag van mijn ziekte. En alles wat, daar, uh, wat ja. er vervolgens gebeurd is. En hoe dus dat mijn blik op de dingen hier en daar uh, heeft veranderd. Uh, en dat lijkt, dat lijkt heel goed te worden. Ik heb nu meer dan een kwartier. Ik heb zelfs bijna 20 minuten. En ik heb nog niks slechter in kunnen ontdekken. Nee. Uh, en dan na de pauze ga ik gewoon. Dan wordt het party. Ben ik weer een oude rocken? Ben ik weer een oh. oude rocken. Party time. Ja. ja. Zeg, en zijn de Vlamingen anders in het beluisteren van jou en van jouw werk? Uh, nou, niet alleen van mijn werk. Dus, uh, uh. Ja, ja, Vlamingen luisteren veel aandachtiger. Huh? Ja. Ja, ik ben uh, eigenlijk met de scene... Uh, zijn we ook eerst in Vlaanderen doorgebroken in 1990. En daarna pas in Nederland. Uh, blauw was geflopt in Nederland. Maar uh, omdat de platenmaatschappij het moeilijk kon verkroppen... dat het in België zo'n succes was, hebben ze het nog een keer uitgebracht. En toen was het uh, opeens wel een hit. Nooit heb ik dat begrepen, maar goed. Uh, en in België heb ik meegemaakt dat ik met alleen een toetsenist uh, op een marktplein in uh, Leuven stond voor 12.000 mensen dat je speld kon horen vallen. Dat is in Nederland, stel je maar voor in Groningen. Of, ja, of Daar gaat het iedereen mee over. uit zijn dak natuurlijk. Ja, dat, dat gebeurt dus niet. <laughs> Vol op feest. Ja, ja. en ik ben, uh, ja, ik ben dol op dat land. Ja, wat, wat, nou ja, ik word, waar, ook, ik word er ook gezien als een als soort status, zoon. Maar, ja, is dat zo? Ja, ja ik word ja. echt gezien als een zoon van Vlaanderen. Ja. Ja. Wat, nou ja, goed, zij zijn zo bezig misschien met onze taal... dat ze dat ook terugzien in jouw tekst. En terug horen vooral natuurlijk. Ja. Ja. ja, dat is heel mooi, mooi, om, mooi om mee te maken. Um, ja, Bergen heb je ingeruild voor Amsterdam natuurlijk. Uh, oh, al jaren, geleden. jaren. Jullie ja. komt er nog wel eens, Bergen? Ja, hij komt. In, en, uh, om, om weer te revalideren ben ik weer. Uh, oh. Mijn ouders hadden een tennispark. Uh, oh. En ik ga nu weer elke week tennissen. Ja. Oh, kijk aan. Op, dus... op het oude park van mijn ouders. Wat de gravel ligt er nog? De, ja. baan, de banen liggen er nog? Ja, ja? Het, ja het is een nee. superpark. Er ligt een nieuwe oh. gravellaag. Leuk. Ja. Ja. Nou ja, zo, zo zie je. Dan is de cirkel rond. Het begon in Bergen. Je komt er nu uh, revalideren. Ja, als je had, had gezegd dat het ja. eindigt in Bergen. Dan was nee, het dat zou, nou, dan was je nu ook weggelopen. Maar je, je, we moeten ook stoppen. Dus. Ja. Dit eind, dit eind is, is er. Je stem heeft het gehouden. heeft het hartstikke goed gehouden. Ja, zeker. Ja. Even kriebel middenin. Maar dat, ja, dat, dat is helemaal niet erg. Dat uh, hebben ervaren nieuwslezers en presentatoren ook wel eens. Dankjewel <lacht> dat je hier was, uh, Theelauw. Het Graag gaat je heel goed in 2014. <lacht> Dankjewel. Het je wel. Dat was ook een, een, een verhaal waar mensen wat aan hebben, denk ik. En voor de luisteraars, he. wees voorzichtig met het vuurwerk. Kijk uit. Dit was Twee dingen van Max. Voor meer informatie van de uitzendingen, 2Dingen.nl. Morgen taalwetenschapper Jan Renkema. En uh, zometeen meteen BNN Today. Willemijn Willemijn Veenhoven. Oh, nog even Willemijn. De aller, aller, aller, aller. Laatste BNN Today. Want uh, woensdag beginnen wij met een nieuwe programma... samen met de Varende Nieuws BV. Maar vanavond de allerlaatste BNN Today. Dat betekent dat het een uh, uur, anderhalf uur... wordt vol hoogtepunten. We spelen ja. de grote BNN Bonanza. Een grote quiz. Bonanza. En je hoort zo uh, wie er allemaal in de studio zijn. Maar ik, uh, een klein tipje van de sluier. De verloren zoon is terug. Luc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 Vanavond blikken we terug op 2013. Een emotioneel, breekbaar en grotesk jaar. En dat doen we met een heuze Today eindejaarsquiz. Twee teams strijden de komende anderhalf uur. Om de titel Grootste BNN Today ken er ooit. Want het is onze aller, aller, allerlaatste uitzending. En dat allemaal onder de bezielende leiding van mijn enige echte quizmaster. Roelof de Vries. En dan wil ik graag voor jou even weten wat de hoofdstad van Honduras is. Om alvast een beetje het niveau te proeven. Oh jeetje. Zet je me voor het blok op deze emotionele... Ja, groteske dag. Ja. Teguikikopa. Ja, dat bedoel ik. Ja. Met heel veel C's Jamei en zo. Ja, dus. nou, Gelukkig hoef ik zelf niet mee te kwezen Roelof. Jij hebt twee top 10 samengesteld. En die ga je nu even voorstellen. We hebben gekozen voor ervaring vandaag. Voor BNN Today-ervaring om precies te zijn. Voor mensen die wij goed kennen. Want we vinden het mooi om onze day tijd met hen af te sluiten. Team 1 bestaat uit een vrouw die al sinds jaar en dag... Voor ons het turbulente leven van de sterren, de rich en Famous, Duits. En aan haar zijde de man die meer weet dan de godin Minerva, meer schrijft dan Herman Brusselmans. en al jarenlang meer bij ons declareert dan Bram Peper bij de gemeente Rotterdam. <laughs> maar daar krijgen we wel wat voor terug. Messcherpe politieke duiding. Team 1, entertainmentjournalisten van Glamorama, Rianne Meijer. en onze politiekenner, Siewert van Linden. Siewert, Rianne, goed dat jullie er zijn. Rianne nog steeds in een kerstjurkje? Ja, ja. ja kan om, nog wel, wel. <laughs> Allemaal te zien natuurlijk ook hier. Uh, deze hele volle studio. Radio1.nl. En dan zie je vanzelf de webcam. En team 2. Nou, zonder deze vrouw was BN2D nooit mogelijk geweest. Althans niet met jou Willemijn. Er zat nu Katja Schuurman naast me. Of Dodie Apeldoorn. Het is namelijk je bloedeigen moeder die elke week de gast is in ons programma... om in een tweetbericht de wereld om haar heen te duiden... en je weer eens naar huis te lokken. Voor een tosti. En naast haar zit de man die nu persoonlijk eigendom is van Umberto Tan... en die door de Volkskrant dit weekend werd uitgeroepen tot het tv-talent van het jaar. Dat wisten wij natuurlijk al lang, want hij heeft hier jarenlang zijn kunsten vertoond naast Willemijn, de grappigste man die je kent misschien wel... Paula Veenhoven en Luc Ikink, team 2... Goedenavond. Hallo. Hoi mami. Hoi. Mam, wat zeg, zeg je nou mam? Wil je in, de, in, de, in, de, in de microfoon praten? Ja, Jazeker. Ja, <laughs> en we ja. vroegen ons af of Role, Role, mevrouw moet zeggen of gewoon Paula? Nou, euh, doe maar gewoon Paula voor deze keer. Hè? Gewoon Paula. <laughs> en Luc, de florizon is terug. Even hey mee. Degene wint na mij niet meer noemen, maar vanavond. Het uh, is heel goed om je te zien, Luc. Dat nou, vind heel ik heel ook. Heel erg leuk Ingelijk. dat je er bent. Ja. Um, Meekijken kan, zei ik net op Radio1.nl, dan zie je deze bondvolle studio. Zometeen beginnen we met de quiz. Maar eerst het sportnieuws. Robert Meeder, goedenavond. Ja, goeienavond. Goedenavond. Het was uh, bizar. Klein 35 minuten geleden. Ik weet niet of jullie het mee hebben gekregen op Radio 1. We hadden er een uitzending op zitten met uh, mooi schaatsen. En met een, uh, een toch wel vrolijk tialf. En plotseling uh, kwam het nieuws ook daardoor dat marathon schaatsen Sjoerd Huisman uh, vandaag onverwacht is overleden. Uh, de oorzaak zou een hartstilstand zijn. Zo zijn de eerste berichten. Sjoerd Huisman boekte in 2009 zijn grootste succes. Toen op de Oostvaardersplassen. Um, toen pakte hij de Nederlandse titel op natuurijs. Huisman is 27 jaar geworden. Uh, Sebastian Timmerman. In uh, Tiel nog steeds. De, ja, het, het, het, het, was, het was bizar en het is het ja. misschien nog steeds wel. Ja, dat is het ook. Ja, een fantastisch toernooi. En uh, tijdens de 1500 meter... ik zat verslag te doen van de rit van Sven Kramer... tegen uh, Thomas Krol. En ik zie in een keer allerlei uh, schaatsvrouwen... Uh, huilend voor mij langsrennen. En niet een beetje huilend, echt overstuur... Uh, naar Richard, of, uh, Richard... Ronald en Michel Mulder toe uh, lopen. Die hem goed kennen, Sjoerd Huisman... uit uh, de Skielenwereld, want dat heet hij ook... En je voelde dat er iets niet klopte. Ik, ik, ik word noor, bijna nooit afgeleid. Ik werd afgeleid in mijn verslag. Ik voelde, je voelde gewoon, er, er is iets. Er is iets aan de hand. En dat, dat bleef zo doorgaan gedurende die laatste 1500 meter. Het was heel bizar. Mark Tuitert, die vierde uh, zijn feest... omdat hij als winnaar uh, naar de Olympische Spelen mag... kwam bij zijn vrouw, Helen van Goossen... Uh, die ook marathons heeft gereden... en dus de familie Huisman ook erg goed kent. Uh, die was ook helemaal overstuur... En op een gegeven moment viel heel 10 stil. Toen zijpelde dus het, uh, het nieuws door... dat Sjoerd Huisman inderdaad uh, uh, uh, overleden is vandaag. Uh, dood is getroffen thuis na de gevolgen van een hartaanval. 27 jaar jong. De schaatswereld is heel erg klein. Het is een wereld van uh, ons kent ons. En zo uh, was er in één keer een uh, enorme zwarte rand... aan het einde van dit toernooi. Er zou nog na het Olympisch kwalificatietoernooi, een Nederlands kampioenschap... massa-start, een mini-marathon worden verreden door de vrouwen. Um, die wedstrijd is uiteraard gecanceld. Maar wat hebben de vrouwen gedaan? dus en lange dus. Dat was zeer indrukwekkend om mee te maken. Zij hebben onder uh, applaus van het uh, nog aanwezige publiek... één saluutronde, een ereronde gereden ter nagedachtenis aan Sjoerd Huisman. En een aantal uh, vaste marathondames zoals Elma de Vries, Manon Kamminga... die ook nog steeds erg overstuur waren uiteraard, kwamen daarna... na die ene ronde op hun knieën over uh, de streep en probeerden te juichen. En dat was de manier waarop uh, Sjoerd Huisman in 2009... het uh, Nederlands kampioenschap won op uh, natuurreis op bij de, de Oostvaardersplassen... En op die manier gaven ze hem een, een saluut, wat ik zei. Maar ja, het is een bizar, bizar einde natuurlijk. Een heel triest einde van een, van een schaatstoernooi dat, uh, ja, dat zo fantastisch verliep. Maar een grauwe, grauwe rand kent aan het einde. Ja, um, even de feiten op een rijtje. Want die 1500 meter en die 5 kilometer die, die zijn natuurlijk geschaatst vanmiddag. Ja. Wie hebben ze geplaatst? Uh, nou, uh, Tuitert is er dus bijgekomen als grote winnaar uh, van de 1500 meter... want hij wint dus die afstand en uh, daardoor bereikt hij dus ook de Olympische Spelen van Sochi... op die afstand en mag hij ook de 1000 meter rijden. Koen Verweij is er nog bijgekomen, die werd namelijk tweede achter Mark Tuitert. Stefan Groothuis werd derde, had al een afstand, dus heeft nu twee afstanden. Kjeld Nuis werd vierde, maar die valt uh, buiten de top 10, zeg maar, de tien heren die daar naartoe mogen. Dus Nuis mag de Olympische Spelen niet rijden... Uh, dat ticket zal waarschijnlijk naar, naar Sven Kramer gaan. Er is ook geschaatst op de uh, 5 kilometer bij de vrouwen. Daar wint Karin Kleibeuker. Uh, ook een vrouw trouwens die het marathon schaatsen... met het langebaan schaatsen combineert. Irene Wust eindigt op de tweede plaats. Yvonne Nauta wordt derde. En dat zijn de drie dames die uh, de Olympische 5 kilometer... ook mogen gaan rijden in Sochi. Goed, dankjewel. Sebastian Timmerman, zometeen om 10 uur NWS langs de lijn. Dan komen we natuurlijk terug op de dood van uh, Sjoerd Huisman. En we blikken terug op het sportjaar 2013. Dankjewel Robert. Kensington Dunning Home Again. You it left in your Mam, jij wilde deze plaat horen. Kensington Home Again. Ja. ja. Nou, ik weet niet helemaal of dit wel de plaat was die ik in gedachten had. Maar ik, ik vroeg Kees van de redactie of zijn advies. Die heeft er dit van gemaakt. Ja, nee, nee. Ik, ik koos deze wel. Um, want ik dacht dat het iets was wat ik wel een beetje kende. Maar ja. nou ik het weer hoor, of nog hoor. Geen idee. Uh, nooit, gehoor, nooit gehoord, geloof ik. <lacht> dus misschien had ik toch beter Eels een langer kunnen kiezen. Maar goed, hij is wel mooi, toch? Ja, Op zich. ik vind dat Kees een goede, uh, goede <lacht> advies gaf. <lacht> ja, Kees van de, de redactie, steek hem in je zak. Kensington Home Again. Radio 1, Willemijn Veenhoven. Ja, we gaan Be beginnen today. met de grote BNN Today eindejaars Bonanza aan tafel. Entertainment journalist van Glamorama, Rianne Meijer. Politiek commentator, Sievert van Lienen. Mijn oude radiovriendje Luc I. Kink. En dus mijn eigen moeder, Paula Veenhoven. Uh, mensen aan tafel. We hebben zes thema's die we gaan behandelen. Ja. En we beginnen met de categorie buitenland. Rolf. Ja, Ik ga eerst heel kort nog even de regels uitleggen. Altijd belangrijk. We hebben net gelood door de notaris uh, Luc en Paula gaan beginnen. We spelen om en om. Dus je hoeft niet door elkaar te gaan roepen. Dat maakt het allemaal een stuk simpeler. Uh, tien seconden bedenktijd. Sommige vragen zijn meer keuze. Sommige zijn open. Overleg met elkaar. Als het team dat aan de beurt is het niet weet voor twee punten, dan mag het andere team voor één punt nog één gok doen. Dat wil ik dan wel meteen horen. En wij spelen. We offeren voor Jullie onze redactieknuffels op. De oh. apen en het eetsnijlpaard hebben we gekregen oh nee. van het eetsfonds. En die ja. gaan, staan al jaren bij ons op de redactie. En Kees van de redactie snuit er altijd in. Dus, maar ik zeg niet, en wel. We gaan beginnen met de categorie uh, buitenland dus. Uh, het is duidelijk, hè? we beginnen met jullie. Ja. Paula, we gaan eerst terug naar de avond van 13 maart naar Rome. ABBUS Papa, heb je dat al gehoord? ABBUS Papa. Een paus. Paus, Franciscus I. eerste. Seda. Een eenvoudige, timide man. Hij woont in een klein appartement. De bescheiden kardinaal. Hij heeft de kerkelijke limousine met chauffeur de deur uitgedaan. De bescheiden priester. Dit is Martje. Hij reist over het algemeen met het openbaar vervoer en in de bus. En zelfs uh, kookt hij zijn eigen potje, willen uh, uh, de geruchten. Er gingen al fotootjes van hem erom, dat hij de gewoon kardinaal was... en niet in de gaten had wat de volgende dag zou overkomen. zit hij gewoon in de metro. Dit is Martje.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 Jorge Mario Bergoglio, paus Franciscus. In maart gekozen en nu al populairder dan Justin Bieber en Lady Gaga. In december vertelde hij aan een groepje gelovigen... over een opmerkelijk bijbaantje van vroeger. Luc en Paula, wat was dat? A, hij was uitsmijter in een nachtclub. B, hij zette twee jaar lang de pins overeind in een bowlingcentrum. Of C, hij was een tijdje kraamhulp in de vroedvrouwenpraktijk van zijn moeder. Dat laatste was wel pikant geweest. <laughs> ik denk dat het, dat het A is. Ja, dat dacht de, ik al. De uitsmijter. Uits-, is hè? dat jullie antwoord een de uitsmijter? Ja, zeker. <treeks> ik hoor een belletje <laughs> en een zoom. Dat was goed. Het was goed. Twee punten uh, daarmee uh, verdiend. Uh, uh, Rianne en Siuurt, dan voor jullie. Dan gaan we luisteren naar een liedje uit 1939. De vint, het komt uit The Wizard of Oz. Dit stond halverwege april ineens bovenaan de hitlijsten in het Verenigd Koninkrijk. Hoe kwam niks? zie je het al Hoe kwam dat? <laughs> nou, volgens mij was... Uh, Ik heb geen idee. Is, uh, Als je het wel weet, voor ja, voordat je het zegt. Het is uh, Margaret Thatcher is overleden. En uh, ah. dit liedje werd Er uh, uh, waren gebruikt. sommige mensen hartstikke blij mee, inderdaad. Zo. Oh, was het goed? Het was goed. Okay. Ja, ik hoorde weer een ja, zoomer ja, en een belletje. Komt, dat komt omdat die zoemer komt aan het einde van de 10 seconden bedenktijd. Oh. Dus die zit er vastgeplakt. Okay, oh, ze nou. moeten langer praten. Dus als je niet. <laughs> het belletje dan klopt het. Ja. Oké. Okay. 1-1 jongens. 2-2 <laughs> hè? Ze oh, beide 2 -2, in hun ja, eigen, ja. Ja. ja. Het gaat goed. Uh, voor Luc en Paul weer. Het is heel vers nog, het overlijden van Mandela. Nelson Mandela reminds us that it always seems impossible until it is done. South Africa shows that is true. South Dat shows we Obama. can change <laughs> that we can choose Denken. a world defined not by our differences, but by our common hopes. Nelson Mandela, het geweten van de wereld overleed. En ineens was iedereen vrienden met hem geweest. Jeroen Krabbe voorop. Iedereen <laughs> mocht ook ineens Madiba zeggen. Maar ja. lieve Luc, lieve Paula, dat Madiba, waar komt dat eigenlijk vandaan? A. Het betekent vader in het Zuid-Afrikaans. B, het is de naam van zijn clan. Of C, het is de naam die hij kreeg op zijn zestiende... na zijn initiatierituelen. Oei, het is niet hey. A. Het, niet E. Wel? Vader? Waar Warnold? <laughs> ja, omdat, dan, omdat dan half Zuid-Afrika Madiba zou heen. Moet je het nu horen? <laughs> <laughs> nou, we gaan, voor, toch, gaan ja. we voor B. B, we gaan voor B. B, dan ga ik naar mijn... Goed knopje, hey. ja hoor. Yes. op twee punten. Uh, ja, het is de naam van zijn klin, inderdaad. Ja, ja we hadden het natuurlijk net uh, over, over de paus. En dan wordt er uh, in de vorige vraag... en dan wordt er ook gezegd dat hij de, de opvolger is van Mandela... of zou kunnen zijn, qua moreel gezag. Ben je het daarbij een beetje mee eens, man? Uh, nou, ik denk dat we daar uh, de paus Franciscus iets langer voor moeten hebben. Lijkt mij nou, een ja. beetje wordt, erg uh, vlot, hoor. Hij wordt natuurlijk al enorm opgehemeld. ja ja de man, is, de man is nog niet eens een jaar in functie. <laughs> wat jij dus. lukt? Ja, ik, vind ook, ik, ben, ik ben het wel met Paula eens. Het gaat wel heel snel, hoor, nu. Ja, maar ja. hij zou dan de enige zijn op dit moment... Die, die, die nou, een beetje het, in ja. de... Denk even aan Obama die je net zag. Daar dachten we precies hetzelfde van uh, ja. een paar jaar terug. Ja, ja. precies. En daar staat niet ook een ja, normale, ja. normaal man te zijn. Kortom, de, de, de, de vacu vacature is vakant nog eventjes... van Morel, leider van de wereld. Ik denk dat, nou, dat hij nog wel ingevuld kan mij, worden, ja. Ja, mij betreft ook, ja. Goed. Next. 2010 kende ook een paar rampen natuurlijk. Zoals elk jaar. Dit was een van de ergeren. Met windstoten van 300 km per uur is Haiyan een orkaan van de vijfde en hoogste categorie. Het officiële dodental staat op 2350, maar de verwachting is dat het nog oploopt. Duizenden mensen op de Filipijnen werden het slachtoffer van tyfoon Haiyan. Eén daarvan was Treintje Oosterhuis. Die beloofde voor elke like op haar Facebook een euro te doneren. Maar kwam daar al snel op terug toen dat meer dan 200.000 keer gebeurde. De vraag, uh, Seward en Rianne... Als je bij Google de naam Treintje Oosterhuis intikt... wat is dan de eerste suggestie die je krijgt? Is dat A, dik, B, gescheiden, C, the voice of D, scheel? Nou, Rianne, die moet voor jou zijn. Ja, want ik zit echt de hele dag op Treintje Oosterhuis te googelen. Ja, ze is uh, wel de laatste tijd een beetje scheel, vind je niet? Ja, ze is op zich wel half mm, langs ja, ik ik de Ik zou voor B gaan, toch? Scheel. Ah. Nee. En voor de één punt... Hoezo is dit trouwens buitenland? Ik, ik denk dik. Oh, ja. Wij zeggen dik. Dik, dik, dat is... Goed, helemaal oh, ja. goed. <laughs> Jaloerse vrouw ook. <laughs> je jij weet dat gewoon, Luc. Nee, joh, je moeder er mee. mee. Zeg jij dat, anders. man? Ja. Ik weet dat gewoon. <laughs> Vind jij dat niet, dik? Nou, nou man. Oh. Ik ga toch in mijn laatste uitzending geen meningen geven, kom zeg. Nou, ik vind het niet dik hoor. Oh, oké. Okay. Nee, is het televisie hè? Komt altijd iets bij ook. Goed, <laughs> nou, next. Ja, die webcam, dat denk ik ook altijd. We hoorden hem net Obama. Weehoe. Obama, you're so fine, you're so fine, you blow my mind. Obama! It's Obama, Obama. Obama, when you kiss me, stop me from shaking. De Amerikaanse president <lacht> die werd beëdigd voor zijn tweede termijn. Maar ja, wat eet je nou als net ingezworen president voor de lunch? Dus wat had Obama toen hij net geïnaugureerd was... op dat officiële lunchgebeuren? Luc en Paula. A. Ganzenlever en kalkoen. B. Reerug en sushi. C. Kreeft en bison. Of D. Dorade en konijn. Jeetje. Ja. Wat was één? Ganzenlever en kalkoen. Ik denk niet ganzenlever. Nee, dat, dat is dat niks die, voor Roma, Nee, dat, dat doet hij niet. Nee. Konijn. Konijn? Ja. Door ja. ja. en konijn. en konijn. konijn. Dat is... Uh, goed. Het is een rare combi. Als voor je één punt. Nadenkt. B. B, de redig en de sushi. Ja. Yes. Zeker. Ah. Nee, het is de kreeft en bison. Oh, een soort wow. surf en turf, maar dan anders. Ja, geen punten. nee, geen punten. Nee, dus dat betekent dat mijn allerliefste moedertje samen met Luc toch uh, vol op kop staat. Vijf, vol. twee. Vijf, twee staat het. Op het heren. meneer. Ja, kijk eens. En Wij hebben nog een vraag te gaan. Hè? Ja, nee, maar we gaan gewoon door. We gaan <laughs> gewoon door. Hey, Even uh, twee Obama-vragen. Uh, wat denk jij, Sievert? Uh, je, je zei het net al een beetje: dat was Obama ook. Hè, met de moreel leider, maar dat is alweer een paar jaar geleden. Uh, gaat het nog verder afbrokkelen met hem of komt hij er weer bovenop? Nou ja, dat, uh, dat weten we niet. Uh, hij staat wel nu volgens mij het laagst uh, in de pols sinds zijn uh, aantreden. Dus dat, uh, dat ziet er niet goed uit. Maar aan de nee. andere kant, na een heel erg moeilijk jaar... bijvoorbeeld met die shutdown, is het nu wel geregeld... de komende twee jaar zal hij niet meer last hebben... Van die re gekke Republikeinen uh, die hem dwarsbehoonden. Dus hij heeft nu wel zijn handen vrij om eindelijk wat te gaan doen. Ja, ja, dus jij ziet, voorziet nog wel een kleine. Hij kan nog wel, opleving. maar hij moet eerst dus wel. Hij, hij moest het, die shutdown moest hij goed doen en uh, die Obamacare. Nou, die laatste blijft nog steeds drama. Precies. Eerst is ja. goed gegaan. Maar uh, kan dus... hij dan, denk je ook, uh, dat, dat hij gewoon losgaat nu, omdat hij toch denkt: nou, ik, dit is toch mijn laatste termijn. Ik ga gewoon los. Ik ga gewoon van alles proberen? Of nee. denk je dat hij zich toch nog een beetje inhoudt voor, uh, voor de opvolger? Uh, maar hij kan dat ook niet. Dus hij heeft niet eens, uh, al zou hij willen, dat kan hij niet. Hij heeft moeten kiezen. Hij heeft een van onderwerp moeten kiezen. Of immigration, of uh, die gezondheidszorg. Uh, of uh, duurzame energie. Hij heeft uh, vol voor de zorg uh, gekozen. Een beetje ongelukkig misschien. Uh, maar de rest gaat niet meer echt aan bod komen. Al zou het kunnen dat rondom de immigratie... een van de allergrootste hervormingen aller tijden nog eraan komt. Maar ja, dan moeten die republikeinen wel een beetje terug teruggenomen. Ja. Ja, mooi betoog. Krijg je geen punten voor. <laughs> Ik zou zeggen, door naar de sport. Ah, ja, jullie van onderwerp, sport, daar weten jullie alles van hebben gehoord. Ja. En we nou. trappen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 En we ja, proosten ja, okay. mee ja, okay. op het leven ja, okay. van Messi. Ik vond het altijd al oh, de smerigste, luk. dit. Ik Was, mis je. Je alles <laughs> altijd. <laughs> <Wat is dit? laughs> See you there, Het Britse Blad Sportspro Pro. Deed, deed dit jaar onderzoek naar de beste vermarkten sportmensen ter wereld. Dus wie is het beste merk? Messi werd daar in tweede. Maar wie is het meeste geld waard als merk? A. Een andere voetballer, namelijk Nijmar. B. De atleet Usain Bolt Of C. De golfer Tiger Woods. Volgens mij, in ieder geval de rijkste is Tiger Woods, ja, toch? Ja, maar sinds die affaire ging het qua commercie deels niet zo heel erg goed meer. Okay. Ja. die zat zeker niet wezen. Nee, nou, And. roept u maar. Dan de ander. Wie was dat? Bolt. Ja, ik denk toch eigenlijk nou, toch ja, nog steeds Tiger Woods. Nou, oké. Okay. Nou, gesprek. Dus is het, ook o, ook juist, het is ook. gewoon uh, hartstikke fout. Ah, We gaan naar ah, okay. Luc en Paula. Gokje. Gokje. Gokje. Bolt? Uh, of, nee, Bolt of uh, Neymar. Bolt. Die ene ken ik helemaal niet. Nee, maar dat is een voetballer. Hij is, dat? Oh. is uh, nou, het is kleine broertje van Messi. Um, ik zou zeggen... Um, Usain Bolt. Bolt. Bold. Wij gaan voor Bolt. Ja, Hartstikke jammer. Ja. Het is Neymar, toch de andere ja. voetballer. Ja. Waarom ja. nou, heb ik daar nooit ja. ja. ja. ja. ja. van gehoord? Ja. Dat weet ik ook niet. En papa, kijk je in buiten voetballen. We gaan stellen stel, uh, voor Luc en ja. Paula. Luister naar een dame. I'm going home with sort of a sweet taste ja. in my mouth. Ik heb geen regrets, ik heb geen bitterness. Je hoort hier Reva Stenkamp, ze is model, maar dat is niet waar ze dit jaar bekend mee werd, waarmee wel. Oh, ja. zij is... Uh, met die Zuid-Afrikaan? Ja, met... Uh, met uh, ja, Pistorius. Ja, Pistorius. Pistorius. Ja, wat is daarmee? Oh, zij, uh, is, zij is neergeschoten. Ja. Door Pistorius. Dat wilde ik dolgraag horen. Ze is inderdaad <laughs> neergeschoten. <laughs> uh, twee punten verdiend voor jullie. Jullie beginnen een beetje achterop te raken. Ja, Sjoen, het is he, Je had dit geweten, Rianne, hè? Ja. Maar dit is uh, wielrennen, daar weet je ook alles van. Ja. En hij rijdt nu zelf mee op kop. Oh, jongens. Het zal toch niet waar zijn dat je hier je toer gaat verliezen op een lekke band. Nou, dat gaat niet gebeuren. Zij gaan weer terugkomen, maar... Nou, nou, nou, nou, Herbert. Heb jij wel eens... Jij, bent... jij komt uit het noorden, dan heb je wel eens in de wind gereden. Ik heb wel eens in de waaier gezeten. Dat oh, heb wel eens gelost. Oh, dit is penibel, hoor. De beruchte waaieretap uit de Tour. Belkin schaakte met succes. Welke Spaanse klasse mensrenner was het grote slachtoffer... en werd op 9 minuut 54 gereden? Is het geen multiple choice? Nee, nee. Jammer. De vorige was dat ook niet. Ik heb echt geen flauw idee. Zou het Cancellara zijn? Het klinkt geen briljant. Of komt er door? Die, die, die ik denk die eerste. What is your answer? Jij mag nu kiezen. Ja, kanselaren. Oh. Luc en Paula. Valverde. Valverde. Het is ja. Alejandro Valverde, ah. inderdaad. Oh. De... Sorry, ik heb niet overlegd. Nee, Mooi, goed. nee, nee, nee, nee, nee ik, ik had je gelijk gevolgd. Ja... <laughs> ja. Nou, drie, wordt, uh... hoes? Dat gaat goed. We gaan, we gaan meteen door. Want we, we, hebben, nog, we door. hebben nog meer Ja, nou, Dan gaan we naar een mooi sportmoment voor. En dat komt niet zo heel vaak voor Nederlanders en Duitsers. Robben, Robben. Arjen Robben. Uiteindelijk. Zijn moment van glorie. De golden goal is afgeschaft in het voetbal. Maar dit is een golden goal. Dit is een sudden death. Dit is de beslissing. Arjen Robben wordt ook wel de man van glas genoemd. Hij markeert meestal wel wat. Nu ook weer. Wat is de blessure waar Arjen Robben nu mee thuis zit? A. De pees van zijn elleboog is geknakt. B. Het bot in zijn knie is ingedeukt. Of C. Zijn meniscus is driekwart gedraaid. Is ook een D alles? Nee. Is er niet iets ingedeukt? Is er echt Ik heb echt geen enkel idee. Ik dacht het iets iets was ingedeukt. Zullen we daarover gaan? Ja, we gaan over die deuken. Er was hartstikke iets ingedeukt. Ja, zijn knie. Helemaal goed. Het is trouwens de 29e keer dat Arjen Robben geblesseerd is. Zes keer de hamstring, vijf keer de voet, vijf keer de enkel... ...drie keer de knie, één keer de lies, et cetera, et cetera, we zit papa dus sport te kijken. Dan vang je toch wel wat op ergens, hè, mam? Ja, je twee zitten cryptogrammen.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 Golf wordt steeds populairder. Golfbond is de derde bond als je kijkt naar het aantal leden. De KNVB is het grootste. Maar welke sport staat op plek nummer 2 de op 1A populairste sport in Nederland? A. Tennis, B. Hockey of C. Gymnastiek. Rianne en Siuerts. Ik heb geen idee. Je puntje zet. nodig. Ja, heel dringend. Uh, ja, hockey de hockey zal groter zijn dan tennis. Gym is ook groot. Maar we ja, meisjes. Hockey. hockey. Oh. Oh. oh, dat wilden ik oh. ook zeggen. Hockey. Snel, snel, snel voor het snel. Oh, ja. ja. dat ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. het is goed! vandaag. dat wordt alles Fire! Het is echt 9-2, hoor. Oh. 11-4. Siebert, kom op, oh, aan kom de bak al. maar. Is super, hè? Het, is, het is nog niks verloren, ja. het staat 11-2. Nou, Na het, het nieuws spelen beetje, wij verder. Uh, ja, dat ja. worden. En. En.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 Dit is Radio 1.